6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Beslag op bankrekening Brandweer Limburg-Zuid. Hongersnood voor miljoen Syriërs, zegt VN. En noordelijke provincies geven subsidie aan Oerol en Noord-Nederlands Orkest. <Nu> en de vakbonden Avocabo, FNV en CNV Publieke Zaak... gaan beslag leggen op de bankrekening van de brandweer Limburg-Zuid. Volgens de bonden overtreedt de brandweer al jaren de arbeidstijdenwet... voor de werknemers in vaste dienst. Die werken volgens avocabo FNV, net als de vrijwilligers... veel te vaak en veel te lang achter elkaar. Een ultimatum van de bonden verliep vanmiddag. En daarom gaan ze over tot beslaglegging... zodat er dwangsommen geïnd kunnen worden. Die dwangsommen kunnen volgens avocabo oplopen tot enkele tonnen.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 Wanneer de bewoners van de appartementen weer naar huis kunnen is niet duidelijk. De brandweer wil eerst de constructie van het complex in Amsterdam... en eventuele rookschade beoordelen. De politie heeft een aanhouding verricht voor de ontploffing van een vuurwerkbom in Budel. Een man van 22 meldde zich op het politiebureau. De bom werd op Oudejaarsdag tot ontploffing gebracht in een woonwijk. Om een filmpje op internet is een huizenhoge vuurbal te zien. De man die is aangehouden wordt ervan verdacht de bom tot ontploffing te hebben gebracht. Een aantal culturele instellingen in het noorden... krijgen samen een miljoen euro extra subsidie van de provincies... Groningen, Friesland en Drenthe. Het grootste deel van de extra subsidie gaat naar het Noord-Nederlands Orkest en Oerol. Ze krijgen allebei 300.000 euro over een periode van vier jaar. Sinds vorig jaar krijgt Oerol van het Landelijk Fonds Podiumkunsten minder subsidie.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 Het weer bewolkt en er valt soms wat motregen. Morgenochtend regent het nog enige tijd door. In de middag in het overwegend droog. En vooral in de noordwestelijke helft breekt regelmatig de zon door. Voor de graad of 8. Ook donderdag is het nog vrij zacht. Daarna volgt een overgang naar koud winterweer. Met s'nachtsvorst en een middagtemperatuur iets boven nul. Aan WW Verkeersinformatie. Met 95 kilometer is het iets minder druk dan gebruikelijk op een dinsdagavond. De meeste vertraging is bij Amsterdam en Utrecht. Bij Utrecht staat ook een lange file. Ik begin met de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden staat twee kilometer. Na een aanreding is daar de linker reishok dicht. Ook een aanreding op de A9 diemen richting Amstelveen. Bij Oudekerk aan de Amstel 5 kilometer. De rechter reishok en de afrit zijn daar dicht. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meern 10 kilometer. En op de parallelbaan tussen de Knopende Lunette en Ouderijn 5 kilometer. Dat was een aanrijding. Tussen Knopende Ouderijn en de Meern zijn nog steeds twee reishokken dicht. Op de N2-de randweg Eindhoven richting Maastricht is het langzaam rijden... tussen Veldhoven en knooppunt Heide over zeven kilometer.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 Met Tim Overdik. 8 over 6, goedenavond. Hoge, te hoge salarissen voor bestuurders in de semi-publieke sector. Vooral in de zorgbranche wordt er meer verdiend dan eigenlijk zou moeten. En dat terwijl er opnieuw discussie is ontstaan over de zorgpremies. Dat straks eerst Nederland en de bestrijding van corruptie en omkoping. Die gaat niet goed. Dan hebben we het over uh, corruptie en omkoping... door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Nederland pakt die niet hard genoeg aan. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Volgens de OESO worden de meeste aanwijzingen niet onderzocht... en is in Nederland nog geen enkel bedrijf vervolgd of veroordeeld voor corruptie. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie neemt de aanbevelingen serieus. Wij zijn natuurlijk een uh, handelsnatie. We hebben natuurlijk een, uh, ook een traditie van uh, uh, absoluut geen corruptie. Uh, dat is natuurlijk in dit land, is dat, uh, ja, daar word je mee gevormd, uh, dat accepteren wij niet. Vandaar dat ik hier ook uh, eraan hecht om daar het nodig over te zeggen. Maar als u in de afgelopen 11 jaar slechts 22 zaken aan de hand hebt gehad... waarvan er slechts uh, uh, minder dan de helft uh, tot uh, onderzoek hebben geleid... Betekent dat nou dat alle mensen die in ne vanuit Nederland zaken doen heilige boontjes zijn? Of doet het openbaar ministerie toch te weinig? Nee, ik denk dat, dat uh, a. wat betreft, uh, we zijn geen heilige boontjes. Het tweede punt is dat ik ook zeg van, uh, wij moeten daar meer aandacht aan schenken. Natuurlijk is dat zo. Nou, nu zegt het OESO dat Nederland veel te weinig capaciteit inzet... om juist die miljardenbusiness die het is in het buitenland om die uh, te onderzoeken, in de gaten te houden en te berechten als het nodig is? Nou, dat, dat, dat is de vraag of dat zo is. Uh, uh, daar ben ik niet helemaal eens. Ik heb daar iets over, over gezegd. Ik vind wel, en dat heeft het Openbaar Ministerie ook uh, aan mij verzekerd... dat men uh, gewoon meer uh, de, de harder tegenaan gaat... Uh, dat is één. Twee, ook de internationale contacten. Want daar gaat het om uh, natuurlijk uh, zal, uh, zal aanboren. En het uh, derde is... En daar wil ik me niet op roepen hoor. Want, uh, maar dat is wel zo. Dat zijn de feiten dat je niet alleen natuurlijk met Nederlands recht en Nederlandse situaties te maken hebt... maar gewoon het buitenland en de rechtssystemen uh, in, het, uh, in, uh, in diverse landen waar dit dan uh, zich voordoet. Het gaat dus om de vervolging van Nederlanders die in het buitenland zich schuldig hebben gemaakt aan omkopen en corruptie. Ja, zeker. En daar moet je, ben je dus afhankelijk van de rechtssystemen en de samenwerking met die landen. Uh, uh, wat ik ook wil zeggen, dat wij, uh, wij gaan uh, wel uh, wetgeving en voorbereiding... over de uh, financieel-economische uh, criminaliteit... En dit is daar een onderdeel van... Uh, dus er zal ook uh, strafverhoging uh, uh, plaatsvinden. En uh, voor dit soort zaken uh, zijn we uh, van plan om dat van vier naar zes jaar te brengen. Volgend punt is ook om de boetes te verhogen. Ten aanzien van bedrijven, uh, dus rechtspersonen die dit uh, betreft... Uh, moet u denken aan uh, nou, een uh, boete van 10% van, uh, van de omzet van zo'n bedrijf. Dus dan uh, kan je met een uh, multinational dan kan je even uh, je borst nas maken, lijkt mij. Nou, rapporteert de OESO al vele malen over dit probleem. Is dit wat u betreft ook de laatste keer? Nou, ik hoop het niet voor de OESO, want uh, ze ook, uh, de OESO is natuurlijk... die moet ons scherp houden. Uh, en het kan ook niet zo zijn dat er nooit meer iets in Nederland is. Zo naïef ben ik niet. Maar een goede beoordeling op dit vlak zou natuurlijk aardig zijn. Uh, nou, absoluut. Ik vind ook dat er een behoorlijk aantal positieve punten uh, over, uh, over de aanpak in Nederland uh, uh, staan. Maar die ga ik niet voor u herhalen. Uh, die hebben nooit uw aandacht. Uh, en dat neem ik u ook helemaal niet kwalijk, want dat hoort bij uw vak. Uh, dus ik vind dat uh, gewoon de kritische punten... u hebt ze allemaal genoemd, die zullen vierkant uh, onze aandacht uh, krijgen. en We gaan er het nodige mee doen. We nemen het bloed serieus. Minister Opstelt in gesprek was hij met verslaggever Michiel Breedveld... Ruim 2500 mensen verdienden in 2012 meer dan de balken en de norm van 193.000 euro. Minister Plasterk is verbaasd. Hij had verwacht dat de publicatie van salarissen tot salarisverlaging zou leiden. In het vorige regime, waar dit dus nog de, de, de weergave van is, werd gedacht: als je het nou maar openbaar maakt, dan gaat het vanzelf omlaag. Want dan schaamt iedereen zich voor het hoger salaris. De minister van Binnenlandse Zaken, zijn verbazing, Martin Meerkerkerk. Goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van adviesbureau Mercer, dat onder meer adviseert over belodingsbeleid. Deelt u de verbazing van de minister? Uh, niet echt. Um, we, we hadden van tevoren kunnen denken dat als je een norm stelt... Um, dat uh, de norm uh, zoals die gesteld was uh, ook gevolgd gaat worden... En de normensocie zoals uh, was in uh, de meeste van die uh, op afstand gezette semi-publieke organisaties is door de bedrijfstak zelf gesteld. Uh, die lag niet op de de norm. Of nou woningbouwcorporaties, ziekenhuisdirecteuren zijn, daar zijn bedrijfstakspecifieke regelingen gemaakt... Die boven de eh, balken en de norm uh, uitgingen. En op uh, wat excessen na denk ik dat die norm redelijk werd nageleefd. Uh, dus, dus we wisten van tevoren dat er duidelijk boven de balken en de norm uh, beloond werd en zou blijven worden, omdat die normen publiek waren. Ja, dus als de minister zegt door transparantie te geven over salarissen, gaan mensen zich achter de oren krabben en dan gaat het automatisch leiden tot een, uh, tot een daling van het salaris op vrijwillig, uh, vrijwillige wijze. Dat is een misschien. Ja, ik denk dat ook in het, uh, in het echte bedrijfsleven is publicatie nooit, heeft nooit geleid tot verlaging van, uh, van beloning. Ja. Nou, helpt u met uw bedrijf natuurlijk bij het uh, vaststellen van het gepaste beloningsbeleid voor directies, bedrijven, instellingen, organisaties. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, als we even naar die semi-publieke sector kijken. Uh, dan, wat er gebeurd is, is uh, over een periode van, uh, ja, ik denk uh, toch wel een paar decennia... Zijn die organisaties op afstand gezet uh, van de overheid om een reden. Uh, die, het waren organisaties waar verwacht werd dat er uh, door meer bedrijfsmatige sturing meer efficiëntie zou komen. Uh, dus het losmaken van de, van de overheidsregelingen was een. Uh, of nou, uh, normaal ziekenhuizen, maar ook zorgverzekeraars, et cetera, werd op afstand gezet. Uh, werden zelfstandig bestuursorganen, eigen besturen. Wat er dan gebeurt bij het vaststellen van de beloning is dat je gaat kijken van ja, hoe zelfstandig zijn ze dan? Uh, hoe is de strategische verantwoordelijkheid? Wat voor profieldirecteuren heb je nodig? Hoeveel zitten ze toch nog ingekaderd in, uh, in, in overheidsbeslissingen en hoe hoeverre is het echt een uh, volledig zelfstandig uh, bedrijf? Uh, op basis van dat soort afwegingen kom je tot een, uh, een peer group of uh, in slecht Nederlands. Dus je ziet... ik... kijkt hoe de arbeidsmarkt voor die doelstelling uh, of voor die, voor die directeuren eruit ziet. Ja, een clubje mensen die dan uh, wordt verondersteld dat op dat niveau aan te komen. Maar natuurlijk ook naar elkaar gaan zitten kijken, waarbij ik me kan voorstellen dat jullie als adviesbureau ook wellicht mede debet zijn aan salarisbubbels. Omdat de een de toon zet en de ander volgt. Um, ja, dat, dat is een oud, uh, een oud debat waarvan ik denk. Oh, nou, ik denk dat we het erover kunnen hebben hoe dat werkt in, uh, in het bedrijfsleven. Ik denk dat in deze sector uh, daar bijzonder weinig sprake uh, van is. Het. Uiteindelijk zijn het uh, toch bedrijfstakspecifieke regelingen geworden die ook nog op vrij grote afstand staan ten opzichte van wat er in het bedrijfsleven wordt, uh, wordt betaald. Um, en ik denk dat er, dat, ja, heel goed, ik, het is natuurlijk spreken uh, preken voor eigen parochie... Uh, maar ik denk dat er hier weinig, weinig sprake van is als ik hier ben. Hoe dan ook, de topinkomens in de publieke sector... mogen vanaf 1 januari dit jaar volgens die wetnormering topinkomens... hooguit de, 130 van het salaris van de minister verdienen... altijd nog 144.000 euro. Um, ik dank u hartelijk, Martin Meerkerk directeur van adviesbureau Murser. Goed, dank u. Goedenavond. Straks hebben we het over 17 miljard planeten. 17 miljard planeten die lijken op onze aarde. E de eerste van de Velde bij de De meeste vertraging nog bij Utrecht. Dat is vooral ook goed te merken op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en de Meer 12 kilometer. Op de parallelbaan staat bij knopende Oudereen 6 kilometer. Kwam door een aanrijding bij de Meer zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk. Recordtemperaturen in Zuidoost-Australië. Het is daar nu zomer. Door de extreem hete wind worden bosbranden verder aangewakkerd. Niet alleen op Tasmanië, maar vooral ook in New South Wales, de provincie waarin Sydney ligt temperaturen rond New South Wales soared into the 40s today, fueling 130 bushfires. But the massive firestorm that authorities were worried about hasn't eventuated at this point anyway. 130 bosbranden, maar de gevreesde vuurstormen bleven uit, bericht het Australische nieuwsstation ABC. Toch is het gevaar nog lang niet geweken. Around 30 bushfires are out of control. Firefighters remain on high alert across the state. And after a brief cool change tonight. We zijn in voor een tweede blast van extreme heat in een paar dagen. Deze nacht kunnen Australiërs even op adem komen bij lagere temperaturen. Maar er komt alweer een nieuwe hittegolf aan. En de omstandigheden zijn beroerd, zegt de brandweer. We staan op scherp. Still got many hours to go and we hebben nog welke uur om te gaan. En we moeten blijven. Inwoners van een voorstad van Sydney... kregen gisteravond laat een telefoontje van de brandweer. Ze zeiden dat dit hele area was going to be in een catastrofische conditie so is. Dus als de vieren uitbreken... There's nothing they can do for us, really. De boodschap was, er dreigt een catastrofe voor dit hele gebied. Als het vuur hier komt, kunnen we niets voor u doen. Duizenden anderen kregen een sms'je met de tekst... Extreem groot bosbrandgevaar morgen in de regio's Illawarra, Shalhaven en Southern Ranges. Je niet ophouden in een gebied dat gevoelig is voor bosbranden is de veiligste optie. Iedereen realiseert zich inmiddels, met deze sterke, hete wind is er geen ontkomen aan. With this wind you got no... No Sommigen kregen om drie uur vannacht van de politie te horen dat ze onmiddellijk moesten vertrekken. En wat neem je dan mee? Um, ik some foto's, personal foto's. Um, papieren die ik nodig heb. dogs. Foto's, papieren en de honden natuurlijk. In Sydney kon de brandweer ter nauwe nood voorkomen dat een bosbrand ook de aangrenzende bewoonde percelen in lichte laaien zou zetten. Drie jonge jongens werden aangehouden door de politie. Wat ga je doen? I mean, seriously. The kids haven't got much to do around here. The parents are off hard. So. Daar kon je op wachten, zegt de bewoner. Het is zomervakantie, de ouders zijn aan het werk en de kinderen vervelen zich. Brandstichting is dan ook precies waar de politie bang voor is in deze omstandigheden. Australië. Sterk uiteenlopende reacties op het advies van het CPB om het basispakket in de zorg op de schop te nemen. Volgens het CPB zouden er pakketten van verschillende grootte moeten komen, zodat mensen kunnen kiezen. De VVD reageert enthousiast, maar de linkse partijen die moeten er helemaal niks van hebben. Ik vind het goed dat het Centraal Planbureau de zinger op een hele zere plek legt. Namelijk dat solidariteit in het zorgstelsel niet oneindig is. Je kan niet... Of in het oneindige de rekening van de zorg neerleggen bij mensen met een wat hoger inkomen, die nauwelijks een beroep in op de zorg. Ik snap niet waarom ze nu dit advies geven, waarmee ze echt mensen met een lager inkomen, en dat geeft ze zelf ook toe, uitsluiten van bepaalde zorg. Ik zou die kant niet op willen. Nee, we vinden het een slecht advies. Waarom? Uh, het mooie van ons Nederlandse zorgstelsel is juist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 Hoe dan ook, voer voor een nieuwe discussie. Dus gaan we naar Wilco Bomen Den Haag, politiek verslag verslaggever. Uh, van waar die heftige reacties op dit, ra dit rapport van het CPB? Ja, kijk Tim, het, het CPB heeft uh, met dat rapport... wel een hele grote steen in de spreekwoordelijke vijver gegooid. De oplopende zorgkosten die zijn een groot probleem voor alle politieke partijen. Hè. Steeds, een steeds groter deel van ons inkomen gaat op aan zorg. Uh, door de vergrijzing, door nieuwe dure technieken, et cetera. Nou ja, daar wordt wel op bezuinigd, maar dat betekent feitelijk alleen maar minder meer... En de grote vraag voor de politiek is hoe dat op te lossen. Ja, en waar het CPB nu mee komt, dat is koren op de molen van de VVD. Maar het is een schop tegen de schenen van de linkse partijen. Namelijk een kleiner basispakket voor lagere inkomensgroepen. Ja, en dat, dat, dat is dus wat je terughoort in de, in de reacties van die partijen. Maar... Als dan de linkse partijen en ook de PVV klagen... over het opblazen van de solidariteit in de zorg, hoe zit dat dan? Nee, je moet bedenken, tot nu toe heeft iedereen... hetzelfde basisverzekeringspakket. Iedereen heeft dus recht op dezelfde zorg. Uh, dat kost ook voor iedereen ongeveer hetzelfde. Maar het punt is dat mensen met de lagere inkomens... die gebruiken veel meer zorg. Ze leven ongezonder, denk aan roken, denk aan vetzucht. En ze zijn dus ook duurdere patiënten... ondanks het feit dat ze jarenlang korter leven. Nou, en in vergelijking dus met mensen met hogere inkomens... die verhoudingswijs meer betalen, maar veel minder zorg gebruiken. Nou, volgens het CPB is die solidariteit niet vol te houden... zolang die zorgkosten maar blijven stijgen. En dat die gaan dalen, dat zit er echt niet in. Nou, en daarom bepleit het CPB nu dus verschillende pakketten. Dan kunnen mensen dus gaan kiezen. Maar ja, dan heeft niet iedereen meer het recht op dezelfde zorg. En daarmee wordt dan volgens de linkse partijen en volgens de PVV... de solidariteit in het zorgsysteem... Uitgehold. Maar hoe willen zij het dan wel oplossen? Nou ja, daar, daar hebben ze verschillende oplossingen voor. En dan moet je denken aan uh, begrippen als preventie. Aan het aanpakken en het terugdringen van de bureaucratie. Minder handen in de kantoren, meer aan de bedden. Uh, je moet denken aan het aanpakken van de marktwerking... die met name volgens, voor de SP een des aanstoots is. Er ja, leven dus heel veel verschillende ideeën. Uh, maar dat zijn allemaal ideeën over oplossingen... die het volgens de VVD juist weer niet worden. Uh, dat is ook een beetje het probleem van dit kabinet. De regeringspartijen, VVD en PVD. Ja, die hebben hele verschillende ideeën over de zorg. Die gaan uh, ook niet heel veel meer doen dan de bezuinigingen... die ze in het regeerakkoord hebben afgesproken. Uh, want verder uh, ja, verschillen ze nogal van mening. Denk maar eens aan die inkomensafhankelijke zorgpremie. Uh, de PvdA wilde die invoeren in het regeerakkoord. Hij kwam er aanvankelijk ook in. Daarmee werd de solidariteit tussen de hoge en lage inkomens... nog eens verstevigd. Nou, en Dat schoot de achterban van de VVD volledig in het verkeerde keelgat. En de afloop was bekend. Dat is uiteindelijk uit het regeerakkoord Verdwenen. Wilke Boom in Den Haag, dankjewel. We gaan terug nog even naar het voetbalveld in Apeldoorn bij AGOVV. Daar wordt gewoon getraind, ook al is de proftak van de club failliet. Maar Karin, is er een kleine droevenis voelbaar op het gras daar? Nou, ik moet zeggen, absoluut niet. Maar dat komt misschien omdat ik hier met een elftal van 10, 12-jarigen voor me sta. Althans, zij zijn aan het voetballen. Ik sta veilig achter het hek, want die bal die is hard, hoor. Heb ik inmiddels uh, gezien en gemerkt. Um, en zij zijn gewoon aan het trainen, alsof er niks aan de hand is. Dus ze kwamen hier om, uh, nou, wat zal het geweest zijn, een half uur geleden aanlopen... met hun sporttassen nonchalant over de schouder geslingerd. En uh, een beetje lacherig vanwege die journalisten die er stonden. Ik was niet de enige. En dat uh, was natuurlijk toch allemaal wel erg interessant. En uh, ja, toch maar even gevraagd of ze wisten waarom wij hier waren. We zijn verklaard, de BVO. Maar jullie zijn gewoon amateurtjes die hier voor de lol komen voetballen, toch? Ja, nog wel. We hopen niet dat de amateurs ook fiet gaan. Maar heb je vandaag een beetje lekker gespeeld? Of moet je nog beginnen? We moeten nog beginnen met trainen. Heb je er zin in? Ja hoor, heel graag. Ondanks al dat negatieve nieuws? Uh, ik heb eigenlijk niet echt zoveel met de BVO, maar het, is, ja, ja, het maakt toch wel... Apeldoorn, ja, wel bekend. Misschien maar even een na een van de vaders, want uh, wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ja, het nieuws speelt natuurlijk al uh, enige tijd al, <laughs> al, al rond, maar het is gewoon dramatisch. Of het nou de BVO is of amateur, uh, je speelt onder één naam. Het is gewoon VV. en we staan voor het, uh, ja, uh, het 100-jarig bestaan volgende maand. Ja, ik heb er geen woorden voor. Gaat u uw zoon gewoon hier bij de club houden, zolang die bestaat? Kijk, mijn zoon of... uh, zit hier al vanaf uh, zijn zesde jaar. Goed, en hij is nu twaalf, dus eigenlijk al vanaf het begin. Ja, en wij praktiseren daar eigenlijk niet over... om over te stappen naar een, uh, naar een andere club. Al hebben we, Hoe zou dat voor andere ouders liggen? Enig idee? Uh, net zo gevoelig, denk ik. Ja, ik denk dat ik ook nou namens vele ouders spreek, hoor. Dus uh, dat ligt heel gevoelig. Jongens van D3... Wat gaat er nu gebeuren, denken jullie? Komt wel goed, Komt wel goed schatje. <laughs> en dat schatje vanmiddag was Karin Albers, onze verslaggever in Apeldoorn. En daar kwam het nieuws van vandaag, het nieuws van de dag. We hebben we nieuws uit de wereld van de sterrenkunde. Want wij op deze wereld, in deze aarde, zijn niet alleen wetenschappers. Schatten dat in de Melkweg, alleen de Melkweg alleen al op zijn minst 17. ...miljard planeten ongeveer dezelfde omvang hebben als de aarde. Dat nieuws is bekendgemaakt gisteravond, afgelopen nacht... ...met tijdsverschil ergens misschien wel heel vroeg vanmorgen... ...op een congres in Californië waar ook wetenschapsjournalist Govert Schilling is. Goeiedag voor jou, Govert. Goeiedag, hallo. Pro pro probeer dat eens even tot aardse proporties terug te dringen. 17 miljard planeten... Nou, met die aantallen is dat heel ingewikkeld, maar de manier waarop ze dat uitgevonden hebben is goed te begrijpen. Met de Kepler-ruimtetelescoop worden 150.000 sterren in de gaten gehouden. En daar kijkt men hoeveel planeten er zijn. En als je dat weet, dan heb je een soort steekproef en dan kun je dat extrapoleren naar de hele Melkweg. Het is een beetje alsof je in een weiland staat en je kunt voor een vierkante meter onder je voeten tellen hoeveel regenwormen er zijn, nou, dan is het simpel uit te rekenen... als je weet hoe groot het weiland is, hoeveel regenwormen er in dat hele weiland zijn. En dat is de truc die men nu voor het eerst heeft kunnen uithalen. Bij die steekproef hebben ze de kleine planeetjes zoals de aarde voor het eerst gevonden. En dan kun je die berekening doen. En dan kom je erop uit dat één op de zes sterren heeft een planeet... in grote vergelijkbaar met onze aarde. Dus al die sterren die je straks aan de hemel ziet, duizenden zonnen aan de... Sterrenhemel, 1 op de 6 daarvan, daar zit een planeet bij die vergelijkbaar is met die van ons. En dan kom je dus uit op een totaal van 17 miljard. Ik, vind, ik, ik, ik kan er niks mee met zo'n met zo getal. Ja, dat is bijna onvoorstelbaar, maar laat je het, eh, draai het even om. Er zijn ongeveer 7 miljard mensen op de aarde. Dat betekent dat er voor elke aardbewoner, zijn er ergens in ons welke wel zo'n 2, a, 3. Uh, aardeachtige planeten beschikbaar. Dat is een gigantisch aantal. En dan moet je inderdaad nog realiseren... dat ons melkwegstelsel maar een van de miljarden sterrenstelsels... in de kosmos is. Dus ja, dan praat je echt over astronomische getallen. Uh, je bent wel wat gewend. Je bent ook heel helder uit te leggen. Maar sta je zelf ook te kijken op dit congres? Is dat met, met ja, een soort enthousiasme ontvangen van... oeh, het is veel groter, veel groter, veel meer dan we dachten? Nou, ik... Ik kom net bij een uh, algemene... Uh, het is een heel groot congres... 3000 mensen hier, allerlei sessies tegelijk. Maar het grote nieuws wordt altijd plenair gebracht... in de grootste zaal hier. En ik kom net bij de lezing van een van de onderzoeksters... van uh, dat Kepler-project. En dan zit die zaal nutvol... en dan wordt geapplaudisseerd bij de nieuwe resultaten. Dus iedereen is daar heel erg enthousiast over. Maar tegelijkertijd moet je zeggen... dat het Kepler-project is al jarenlang... het ene record na het andere. Het is de meest succesvolle ruimtemissie van de afgelopen jaren. Je zou bijna gaan denken... Dat dat je er een beetje aan gaat wennen. Maar ja, over een tijdje vinden we natuurlijk de echte... ...die als twee druppels water op die voor ons lijkt. In een baan om een ster zoals de zon, op de goede afstand... ...zodat de temperatuur goed klopt. En dat is eigenlijk de heilige graal waar iedereen op zit te wachten. De heilige graal. En daarvoor hebben we op pad gestuurd... ...heel ver weg, of althans heel ver kunnen kijken... Kepler, onze, onze verslaggever, uh, op weg naar het nieuws... ...over ons uh, zonnestelsel, ons sterrenstelsel. Govert Schiller vanuit Californië, hartelijk dank. Dat brengt ons bij het eind van dit NOS Radio 1-journaal. We gaan snel verder naar Joost Eerdmans. Joost, met met ja, Joost. Tim, goedenavond. De vangst van de dag in de avondspits. En dat is het gesprek dat jullie al noemden over de zorg... Uh, betalingen, eigenlijk de solidariteit daarbij. Ik ben het geheel eens met het Centraal Planbureau. Lage inkomens moeten veel minder zorg verbruiken. En dat zegt het CPB helemaal niet omdat het nou zo leuk klinkt. Maar omdat het keihard nodig is. En het is precies waar de schoen wringt. De ongezondste mensen die vinden we helaas ook aan de onderkant. En daarbij is ons langzaam exploderende zorgstelsel... niet langer houdbaar als je niet keihard ingrijpt. De vraag is, hoe lang blijft gezond bovenmodaal... nog solidair met ongezond ondermodaal. En daarom zeg ik, zorg vraagt veel te veel van de hoge inkomens. U mag gaan reageren vanaf nu. De lijnen gaan open voor ons gratis nummer 0800 1121 0800 1121 avondspits. Hashtag eens doen of hashtag oneens. De zorg vraagt veel te veel van de hoge inkomens. Ik hoop dat u erbij bent in ons gesprek van de dag in avondspits van WNL direct na het NOS nieuws. Tot zo.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 Na een aantal culturele instellingen in het noorden... krijgen samen een miljoen euro extra subsidie... van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Het grootste deel van de extra subsidie... gaat naar het Noord-Nederlands Orkest en Oerol. Zij krijgen allebei 300.000 euro over een periode van vier jaar. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer, Gerrit Diemstra. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In het noorden en westen gaat het regenen of motrekenen. koelt nauwelijks af, het wordt 5 tot 8 graden.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 En na morgen blijft het ook donderdag nog zacht. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Met in het weekend s'nachts lichte tot netmatige vorst. En overdag temperaturen rond nul of iets boven. Er kan een beetje sneeuw vallen, maar de kans erop is niet groot. ANWB Verkeersinformatie. De spitsvieles lossen snel op. Er staan er nog 13. In totaal zijn die goed voor 46 kilometer. Een paar dingen vallen nog op. Een aanreding op de A9 diemen richting Amstelveen. Bij Oudekerk aan de Amstel 5 kilometer. De rechterreishok en de afrit zijn daar dicht. Geeft ook wat vertraging de andere kant op. Bij knooppunt Holendrecht staat 2 kilometer. Op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen knooppunt Oudrein 9 kilometer op de hoofdrijbaan. Dat was een aanreding. Geeft ook nog wat vertraging op de parallelbaan richting Den Haag. Bij knooppunt met ouderij nog twee kilometer. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De zorg vraagt te veel van hoge inkomens. Ja, een verbod op vuurwerk liever niet in Avondspits. Geef uw mening en doe het nu. Bel WNL 0800 1121. Ja, als je mensen betaalt om ongezond te zijn, dan kun je van één ding zeker zijn. Je creëert een heleboel ongezonde mensen. En dat gebeurt. Onze totale zorguitgaven stijgen van 10% nu... tot en met 20% van bruto nationaal inkomen in 2040. En die uitgaven zijn gewoonweg niet meer op te vangen met premieverhogingen. Er zullen veel meer eigen bijdragen nodig zijn... en een veel kleiner collectief pakket. Gezond leven, dat moet radicaal beloond worden en bewust ongezond leven wat mij betreft bestraft. Maar het allerbelangrijkste is wel de solidariteit tussen rijk en arm, meneer van Rest opletten, tussen oud en jong, en die tussen hoger en laag opgeleid. Hoger opgeleiden betalen die sigaretten en de zakken chips van de lager opgeleiden. En dat is wat het CPB gewoon vaststelt. Lager opgeleiden bewegen te weinig en leven veel ongezonder dan hoger opgeleiden. En de rekening daarvan komt terecht, zoals altijd, bij dubbel modaal. En die eenzijdige solidariteit, nou die moet stoppen. De zorg vraagt wat dat betreft veel te veel van de hoge inkomens. Bel WNL 0800 1121. Welkom bij een mooi avondje stellingmakerij tot 7 uur is het avondspits van WNL. De prijs van solidariteit, daarover gaat deze uitzending. lees u voor wat nou precies dat CPB zegt. Er is echt geen spel tussen te krijgen. De solidariteit in het Nederlandse zorgstelsel komt onder druk te staan. Mensen met een hoog inkomen dragen het meeste bij aan de collectieve kosten van de zorg. Terwijl het zorggebruik door mensen met een lage opleiding anno 2011 groter is dan het zorggebruik door mensen met een hogere opleiding. Kortom, en het wordt nog veel erger natuurlijk als het zorggebruik toe gaat nemen, kortom... Er is eigenlijk geen solidariteit meer. Daar kunnen we ons uh, daadwerkelijk zorgen over maken. U kunt mij uh, bestrijden op 0800 1121. Doe dat ook via Twitter. Hashtag eens, hashtag oneens. Paul B. was er als de kippen bij. Die zegt Eerdmans. Zorgen moet voor iedereen gelijk zijn. Punt. Slechte levensstijl is een ander punt waar eventueel op gewezen. Maar geworden in Mark Timmermans zegt... Uh, de hooginkomens betalen evenveel nominale premie... als iemand met alleen maar AOW. Dat is toch perverse VVD-politiek. Nou, ik zou het meer ultralinks noemen. Allemaal gelijk. We gaan naar de eerste belger. Dat is meneer Van Rest, onze oudste deelnemer. Vanavond, Spits. Meneer Van Rest, het is een genoegen. Goedenavond. Goedenavond. Ik ben het niet eens. Tenminste, ik hoef het niet eens te zijn. Want ik heb een enige echte, eerlijke, solidaire oplossing... voor arm en rijk. Ja. Ik hoop dat u... Na de uitzending me even opbelt, dan kan ik het nog beter op, op, <laughs> uitleggen. Want ja. het heeft heel veel voordelen. Wat is Ook het? voor, voor ja. het gebruik. Nou, dat is namelijk de meeste ziektes hachelen we zelf naar binnen. Door zout, suiker, vet, alcohol en tabak. Noem ik zijn er zelfs nog meer. Zout is bijvoorbeeld een nieuwe, hele ernstige killer. Nou, als we daar nu een. Per procent wet, dus een klein zakje gip, baal je met een paar procent op. een toeslag, niet een belasting, maar een toeslag die we opslaan. Ja. in een eigen risicozorgfonds. dan betalen we vooruit. Ons eigen risico. U weet niet, ik weet niet, als ik alcohol neem. of een zak chip. dan kunnen we allebei verslaafd aanraken. Dat ja, ja. weten we niet als we dat doen. Nee. Dus als we heel veel zakjes chips eten. betalen we heel veel procenten eigen risico. Aan het eind van het jaar hebben we daar een bedrag. als dat meer aan uitgegeven wordt. Hè, aan die ziektes die daar ontstaan. dan verhogen we de procenten. Ja. Dus we betalen het doorloop. en of je nou rijk bent of arm. als je arm bent... pak je veel... chips. Als ja. je rijk bent... eet je ze misschien helemaal niet. Je gebruikt ook alcohol. Nou, dat is dan voor iedereen... gelijk percentage. Dus niet een flesje bier. Ja, maar per 2%, bier van 2%, betaal je veel minder als bier van u zou U zou zeggen, u wil eigenlijk naar een soort vettax toe en alles... en ook zeggen nee, dat... Ik zou het noemen... Een, zorg, eh, eigen een -zorg -zorg -zorg, zorgfonds, daar wordt het ja. gestort. Ik snap het helemaal, maar dat, dat, dat is een beetje het kwartje van kok. Maar dan voor uh, het kwartje van, van rest, zeg nee, maar. Dat is belasting. Ja, nee, dat snap ik wel. Maar goed, ik noem het even als toeslag. U zegt, het gaat naar een fonds toe. Daar betalen we dan uh, min of meer de, de, de zorgkosten van. Ja, juist de zorgkosten voor die ziektes. Ja. Die anderen, daar moeten we gewoon premie voor betalen. Nee, nee, nee ik begrijp hem. Maar op zich is het een goed idee. Want ik zeg ook, ongezond gedrag moet je gewoon in feite bestraffen. Nou, dat doe je dan door, een, door de prijs te verhogen. Maar of we ja, daarmee de miljarden ongezond, bij elkaar schrapen... Ja. Hoe meer ongezond je daar ja. betaal je meer nou, aan dat risico. Ik vond. heb hem genoteerd, meneer Verresten. En dan nog één ja, nog twee kort. voordelen. Ja, ja. De fabrieken, de producenten, gaan dan producten met minder... ...zout, uh, uh, uh, uh, suiker enzovoort uitvinden, okay. want die zijn ja, die goedkoper. Zijn... Precies. Dus het werkt aan twee werkt kanten. Aan twee kanten. Ik ga hem met Wim Groot, die inmiddels meeluistert, is hoogleraar. Die gaat, uh, gaat zo reageren, hoop ik, op uw voorstel, meneer Van Res. Dank u zeer. Meneer Van Res uit Den Helden beet het spits af. En hij heeft meteen een idee naar voren gebracht. Jerk Langman uh, twittert Eerdmans. Het is beter de enorme verspilling in de zorg tegen te gaan. Zorg kost nu 10,3 miljard per Uren, zegt hij. Meneer Johan Edo uit Papendrecht. Goedenavond. Goedenavond meneer Eerdmans. In de eerste plaats mijn beste wensen voor het nieuwe jaar. Zeer bedankt en eens gelijks. En uh, veel vuurwerk zonder veiligheidsbril. Ja, dat waren we gebleven toen, hè? Ja, oké. Okay. Nou, uh, ik ben er niet eens met de stelling... omdat ik vind dat sprake is van solidariteit. Als men praat over soli solidariteit... dan moet men verder niet, niet gaan kletsen. Die meneer Teulings, die, die, die, die roept maar wat. Waarschijnlijk nou. is hij een... een uh, ja, hij, hij, hij zal natuurlijk wel uh, dat goed hebben onderbouwd. Ja. Ik heb het niet onderzocht. Maar als je op een gegeven moment mensen aan de onderkant van de samenleving gaat uitsluiten... Van alle en op, uh, alle beperkingen gaan opleggen... dan worden die mensen nog zieker. Het, het lijkt mij... Ja. Eerst was het dus natuurlijk dat de buitenlanders niet te, niet te veel ziek worden. Nu worden de, oude, uh, de ouderen die te veel ziek worden. Nu zijn de mensen aan de onderkant. Nee, maar Johan, tuurlijk. Maar 83% Johan, van de zorg wordt collectief gefinancierd. Dan zijn we toch misjoggen met elkaar. Als nou, alles moet. Waarom is dat maar, zo maar, maar, maar, vastgelegd? Joost, ja. Wij hebben ze allen, de, de, de hele ziekenkostenstelsel is een solidariteitsstelsel. Ja, nou, hoe lang nog? En dan moeten wij, in, de, in de tijd heeft men dus gewoon uh, de, de zorgpremie uh, inkomensafhankelijk afgeschaft. En dit is natuurlijk zijn de naweeën. Ja, maar je zou ook moeten zeggen, lagere inkomens moeten veel minder kunnen en goedkoper kunnen maar krijgen. Maar lage, een inkom kleine uh, Joost, ja, en, lage en... inkomens, die zijn afhankelijk van derden. als je dus niet te veel hebt om te besteden, dan word je ook door stress word je ook ziek. Ja, maar ze gebruiken dus vooral veel meer zorg... omdat ze heel ongezond leven. En dat wisten nou, we dat allemaal weet al. Ik niet, dat nou, weet dat ik niet. Nou, dat staat nu zwart op wit. Hè? Ja, zwart op wit heeft met men, men dus, uh, men die mensen ondervraagd. Men heeft natuurlijk een, een steekproef gewezen... dus een formulering toegepast. Ja, waar dat is het centraal problembureau wel toevertrouwd, toch? De, ja, nou, okay. ja, goed, ik, uh, ja die, die slaat af en toe wel de plank mis, hoor. Oké, okay, Johan, we gaan, we gaan er een punt achter zetten. Bedankt voor jouw reactie okay. met het niet mee eens. En, uh, tot de volgende keer, hè? Oké, okay, doei. doei. Hoi, dag. Peet zegt, hoezo, oneens... Pak de vrouw de leuze Arts aan. Met aanvraag van peperdure indicatie in het verpleeghuis... bij spoedhulp vier artsen komen kijken. Kosten zijn alleen al enorm hoog daarvan. Hosta Ziboldiana zegt hashtag eens. Net krijg ik weer de blauwe envelop. Ik betaal vijf mil per jaar voor zorg. Dat is prima. Maar dan niet voor de rokers en de vreedzakken AUB. Nou, daar heb ik het over. Die solidariteit die gaat toch met die vreedzakken inderdaad een keer onder druk komen te staan. De zorg vraagt te veel van hoge inkomens. Je kunt ook zeggen, de zorg vraagt te veel van gezonde mensen. Vind ik vind eigenlijk ook een, sub, een mooie substelling. Reageert u maar. 0800 1121, hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga even naar Wim Groot. Hij is hoogleraar, zoals gezegd. En wel gezondheids in de gezondheidseconomie. Goedenavond, meneer Groot. Goedenavond, meneer Eertmans. U heeft een beetje meegeluisterd. Uh, nou, het Centraal Palombro gooit dus even een steen in de vijver. Ik ben het er geheel mee eens. De druk op de hoogste inkomens is toch onevenredig groot aan het worden. Hoe lang houden we dat nog vol, denkt u? Uh, nou, die, uh, die, uh, die, die grenzen van de solidariteit die komen wel in zicht. Uh, overigens niet alleen voor de hogere inkomens, ook lagere inkomens hebben natuurlijk steeds meer moeite om zorgpremies te betalen. Als je kijkt naar het aantal mensen met betalingsachterstanden... Uh, die aankloppen bij de zorgverzekeraar voor een betalingsregeling... dat ja. neemt uh, uh, steeds grotere vorm aan. Dus het wordt voor iedereen steeds moeilijker... om die uh, stijg, steeds stijgende zorgkosten uh, uh, te dragen. Zeker in een tijd waar veel mensen toch... Te... Uh, nu al een aantal jaren hun, uh, hun besteedbaar inkomen niet hebben zien stijgen. Nee. Uh, terwijl de zorgpremies wel uh, uh, steeds toenemen. En wat zegt u dan als het Centraal planbureau opzomt van hè, lagere VMBO'ers ontvangen veel meer aan zorg en betalen slechts veel, hè, veel minder. Bij universitair opgeleiden, dus de hogere inkomens kun je zeggen, veel is dat precies andersom. Ze ontvangen maar 2000 en ze betalen 4000. Uh, wat zegt u dat? Nou ja, ja natuurlijk, de hogere inkomens die betalen uh, um, nominaal gezien meer uh, aan de zorgkosten. Als je het overigens uh, als percentage van het inkomen bekijkt, dan is ja. dat over alle inkomensgroepen ongeveer gelijk. Dus die sterkste schouders dragen de zwaarste lasten, Ja, ja dat is maar zo uh, uh, hoe je het bekijkt. Um, maar nee, de grenzen komen natuurlijk wel in zicht als die zorgkosten zeker maar verder blijven, nou, uh, blijven we, toenemen. We, even om te zeggen, we hebben die enorme donderwolk boven, boven het kabinet zien hangen toen de inkomensafhankelijke zorgpremie zou, zou, uh, over ons zou uit, uh, uitgestort worden. Dan zie je dus hoe groot de emotie kan worden. Hoe lang blijven mensen nog betalen voor vreedzakken uh, met zakken chips en sigaretten die hun levensstijl niet aanpassen? Ja, nou, de, de, de, uw, uh, uw, uw, uw luisteraar van de rest had daar denk ik wel een goed punt. Je, we zouden inderdaad wel eens moeten nadenken over een vettax. We hebben toch gezien dat uh, uh, accijns op sigaretten het uh, duurder maken van sigaretten en ook het duurder maken van alcohol... Het, uh, het roken en het alcoholgebruik kan terugdringen. Dus dat kan ja. ook bij uh, nou ja. ongezond, uh, ongezond eten wel uh, een rol spelen. Nou. Dus Dat is zeker, denk ik, een onderdeel van de oplossing. Nou, dat zei hij inderdaad. Hij haalt het ook over een fonds... dat we dan oprichten, meneer Van Rest, hè. Dan betalen we daar. Dat vind ik altijd wel sympathiek. Je vraagt een, een, een toeslag en dat geef je dan niet uit aan, aan iets anders... maar precies aan de zorgkosten. Is dat een, is dat een verstandig idee? Dat zou op zich wel een goed idee zijn, maar belastingtechnisch is dat moeilijk... want wij kennen in Nederland geen doelbelasting. Uh, dus het ministerie van Financiën zal dat nooit uh, willen accepteren. Uh, maar goed, je kan natuurlijk wel uh, uh, uh, via zo'n accijnsheffing natuurlijk de inkomsten van de overheid vergroten... en daarmee misschien ook uh, uh, wat bijdragen aan, aan, ja. aan de dekking van de zorgkosten. En, maar belangrijker, het maakt natuurlijk toch het uh, ongezond leven duurder... en daarmee onaantrekkelijker. En dat zal uh, met name de lagere inkomens... voor wie dat natuurlijk vaak harder aankomt... zo'n prijsstijging dan, dan de hogere inkomens... Uh, misschien eerder geneigd om uh, wat gezonder te leven. Precies. Nou, daar zijn we allemaal voor Wim Groot... hoogleraar gezondheidseconomie. economie Zeer bedankt voor uw reactie in avond avondspits. We gaan uh, naar de tweets, die komen binnen. Je kunt meedoen op ons tweede scherm. Doe dat met hashtag eens of hashtag oneens. De zorg vraagt te veel van de hoge inkomens, zeg ik. Je kunt ook bellen nog 0800 1121 tot 7 uur. Kingwaf zegt eens, maar better dan de rest wordt het niet. Trek ik morgen rond half zeven weer een zakje chips open, zegt hij. Uh, Peter Verbrugge, oneens. De GGZ-konst ons al handen voor geld. En hoe zit het met de zondagse sportblessures? Kees van Loon, Eertmans. Gezondheid is gekoppeld aan onderwijs en inkomen. Dus investeren in onderwijs komen veel meer. Meer binnen dat vind ik leuk en u kunt ook gaan bellen dat doet Tom Mulder uit houten. Goedenavond Tom. Nou Jos, ben absoluut niet met je eens. Nee? Nee, nee. Ik vind het echt een, een beetje. het is bewust tweederzaaien in de maatschappij. Je zegt nu alsof er de, de, de, de rokende uh, chip in de vetzakken alleen maar voorkomen bij de lage inkomens. Dat is natuurlijk nou, hoho ho, Tom, onleef. dat zeg ik niet, Tom, dat zegt het CPB nee, nee. vandaag. Hè? Daarom durf nou, ik nee, het ook hard dan, op dan te zien wordt volledig aan voorbij gegaan dat juist die lagere inkomens ook per definitie de meest ongezonde beroepen uitoefenen. Dus logisch dat ze ook meer aanspraak moeten maken op zorg. Ik bedoel, de, vuil de vuilnismannen die, uh, die hier rondlopen, dat zijn nou geen mensen van uh, 50.000 euro of meer. Uh, de... Een van mijn vrienden hier aan de overkant is bakker, warme bakker. Die jongen die moet om half één s'nachts zijn bed uit om het broodje voor jou en mij te bakken. Dat is nou absoluut geen geweldig ja, werk. Ja, ja, ja, hallo. De, de gemiddelde kunt... brandman, de politieman. Noem ze maar op. Dat zijn allemaal mensen die even boven modaal zijn. Ja, zitten. en bankiers ja. hebben het ook heel zwaar hoor. Want bankiers die hebben zoveel shit over zich heen gehad. Die, hebben, die moeten ook meer zorg krijgen. Lu, luister, Jos. Ik ben zelf belastingadviseur. Ik behoor gelukkig tot die 5, 6 procent die meer dan 100.000 euro verdienen. Geloof me nou, al dat gezeur van ook belastingadviseurs worden overspannen. Dat ja. valt heel erg op. Nou, ik, nooit de niet ik heb je. niet zo snel een vuilnisman overspannen zien worden. Om, om... Nee, maar ik heb die man wel uh, last van zijn rug zien hebben. Ik heb die ja, man nee, wel, nee, oké. Okay. Maar blijkbaar hangt ja, het dus niet we... alleen daarmee samen, Tom. Het hangt nee, ook, het ook is met wel, je eetgebruik. En... Tendens, hè? De tendens is nu van het hele gesprek van de hele dag van vanochtend vroeg... en daar ben ik het met die dame van de SP van vanochtend mee eens... het is een duidelijke tweedrachtzaaiende maatschappij. Alsof hmm. iemand die gestudeerd heeft en tot de betere van, van de samenleving behoort... Nou, per definitie gezonder het... leeft... Maar Ton, het zijn de feiten die je niet wil horen. Nee, het zijn niet de feiten. Het, is, het, is, het wordt gezegd. Hm. Het, wordt, het wordt absoluut. Nee, ik. ik nee, weet het, is de feiten de... dat. Maar luister, dat, dat met een onderzoek gebeuren bij de feiten, dat is hetzelfde, dat uh, je kan de onderzoeken zoeken die bij jou... Nee, maar dat kwam. kun je bij elk debat zeggen. Maar goed, dit, het ja, maar Centraal Planbureau moet je op een gegeven moment toch kunnen vertrouwen. Het zijn overigens gemiddelde cijfers die hier genomen zijn, dus het is echt wel een, een degelijk onderzoek, denk Ton, we gaan zo met... De, dankjewel trouwens, Ton. Uh, we gaan zo met die dame van de SP praten. Zei Renske Leid is uh, straks aan de lijn. Tom van Hel zegt, uh, oneens avondspits niet selecteren op salaris, maar op gedrag mensen met zware beroepen. s'avonds geen fut meer voor gezond bewegen. Nou, zent je het categorie van Zunet. Bert Schouwstaar zegt Eerdmans eens, maar een ongezonde rijke dikkert dan wel onevenredig meer laten betalen, omdat die het ook kan missen. En Ludi Passerel zegt eens, ik heb als zelfstandige middeninkomen en betaal drie mil premie. Als ik ziek word, krijg ik niks uit die collectieve pot. Helemaal niets. 0800 1121. De zorg vraagt veel te veel van de hoge inkomens. De solidariteit raakt zometeen zoek. Samir Ramouni uit Weesp, uh, Goedenavond. Goedenavond. Uh... Uh, Joost, uh, ja. ik ben het oneens met deze stelling. En uh, ik, ik zelf eigenlijk uh, vind het niet goed om een bepaalde groep mensen aan te wijzen. In dit geval de mensen die uh, minder verdienen. Want straks is het uh, de volgende groep. En dat zijn de allochtonen omdat die te gekruid of te, ge, uh, ja, te uh, gepeperd eten. En dat, zo kunnen we wel doorgaan. Nou, daar hou ik ook van ja. trouwens. En dat vind ik zulke onzin Samir. Want waarom doe je nou zo bang? Dat is toch goed. Je moet toch benoemen waar het probleem zit. Wat is daar toch het probleem mee? Nou, nee, maar kijk, een groep aanwijzen heb ik altijd moeite mee gehad. En daar hou ik dus niet van. Wat ik veel belangrijker vind, en als ik toch met je mee wil gaan... Ja. dan is het eigenlijk de, de oplossing daarvan. Wat is de reden dat mensen ongezond leven? Nou, daar zijn verschillende redenen voor aan te voeren. En je, je hebt gelijk als je zegt... nou ja, de mensen met een laag totaalde baan... die leven vaak uh, ongezond. Uh, of die trainen niet, of die sporten niet te vaak. Want mensen die een, eenmaal wat intellectuele tussen aanhalingstekens zijn... die zijn meer bewust van het gezonde leven... Nou. Dan denk ik dat we als overheid daar wat aan moeten doen. Ja. En zeker eh, op de lagere school. Begin dan in godsnaam. is nou, misschien jeugd. goed. Ja, met een punt. Maar, maar een punt. Nou, dat is, is een oplossen. Ja, dat is een oplossing. En daar sta ik veel meer achter. Okay. Zelf ben ik ook zeer kort mee bezig. En ik moet zeggen, dat is voor mij ook een hele verandering. Dus uh, Kijk. het is niet makkelijk, maar je moet ergens mee beginnen. Samir, daar deel ik, je, deel ik je analyse hoor. Uh, dank je wel. Uh, overigens, Mensis was wel, ik wil het toch even zeggen, de eerste zorgverzekeraar ter wereld die klanten die gezond leven financieel ging belonen. En dat heeft een spaarpuntsysteem. Inmiddels volgens mij zo'n 12.000 mensen die eraan meedoen. Je kunt dan gewoon, uh, als je bloed doneert, mantelzorg geeft, gezond leven, bla bla, krijg jij. Uh, krijg kortingen op een rollator, bijvoorbeeld. Dus uh, zo kan het nog eens een keer gaan. Renske Leijten, daar gaan we naartoe. Zij is ze SP, Tweede Kamerlid. Goedenavond, Renske. Goedenavond. Nou, je hebt die dame van de SP al genoemd. En je had steun, hoor, hier uh, bij Avondspits. Dus het moet niet gekker worden. Ja, ik hoorde het, ja. ja. Nee, um, nou, jullie willen alweer terug naar Roemer. Jouw, jouw voorganger zei, of jouw voorganger, <laughs> jouw partijleider zei... Dat, er, dat we misschien weer terug moeten naar de inkomensafhankelijke zorgpremie. Jullie zijn erg geschrokken van het CPP-rapport. Uh, um, ja. Mijn, ik zou zeggen, maar jij mag reageren. Het signaal is: verbruik zoveel mogelijk zorg. Want vanaf een bepaald moment krijg, krijg je het gewoon gratis. Want lage inkomens krijgen zoveel zorg dat ze er veel meer, veel, veel meer terugkrijgen dan ze hoeven te betalen. Ja, dat is natuurlijk onjuist. Je krijgt zorg als je het nodig hebt. En dan ga je naar de arts, de huisarts. En die verwijst jou door. Of die geeft jou een medicijn als dat nodig is. Het is niet zo omdat je premie betaalt. Heb je recht op twee gebroken benen en een longontsteking in het jaar. Uh, iedereen die premie betaalt en die niet ziek wordt. Uh, moeten we eigenlijk feliciteren. Want dat is wel het prettigste. En wat ook heel prettig is, is dat we weten dat als we ziek worden. Iets wat geen keuze is. Dat je dan wel kunt rekenen op goede toegankelijke ja. zorg voor ja. iedereen. Maar maar waarom worden ze ziek? Het blijkt nu voor het eerst, denk ik. Dat het gaat nee, dat om ongezond. Eerste... Nee, maar dat, dat, dat, nou ja, dat, dat wordt nu wel als een steen in de vijf uur gezien. Dat mensen met lage inkomens heel erg bewust ongezond leven. En dat doen ze. Nou, kijk... En dat veranderen ze niet, dat gedrag. En daar dan houdt solidariteit op, vind ik. Dat is, dat is dus ook onjuist. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat structureel uh, gezond leven. Preventie uh, is weggezet als betutteling, daar doen we niks aan. Uh, de jeugdartsen op scholen zijn wegbezuinigd. Uh, de sporturen op scholen zijn uh, uh, teruggedrongen. Allemaal eigen verantwoordelijkheid, moet de school zelf uitmaken. En we hebben gezien dat er sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn, waarbij mensen die een laag inkomen hebben zeven ja. jaar eerder doodgaan zeven jaar eerder dood. Ja. En dat komt en dat is net ook al gezegd door één van de huurinleggers. Uh, komt door de woonomstandigheden. komt door de en nog, nog kosten ze en meer. Door en door ja. gezondheidsproblemen. Kijk, chronische ziekten kun je uh, vaak voorkomen. Bijvoorbeeld diabetes kun je voorkomen door overgewicht tegen te gaan. Overgewicht is ook een heel uh, zware indicator voor hart- en vaatproblemen. Uh, ja. Wat moeten we nou doen met die 75, 45% kinderen in Amsterdamse buurten... die te dik zijn? Ja. Zeggen wij tegen hun eigen schuld dikke bult... of nou ja. gaan wij die gezinnen helpen met gezonde leefstijl? Interview? Misschien moet je de ouders al ergens op. Dat is een wat bewuster je, kijk, omgaan nee, met hun nee, kinderen. Ja, we weten, dat hoort er ook bij. We... Wij weten dat op het moment dat je mensen erop wijst dat hun leefstijl ongezond is, dat dat risico's brengt voor jezelf en voor je kinderen, dat mensen bereid zijn om te veranderen. Ik ben... heel veel. Tuurlijk, er is heel niemand tegen Renske, maar niet... dan is ook helemaal niemand tegen. Het gaat alleen om hoe ja, lang nou, hou jij, Nee, maar concept... Renske, hoe lang houdt de is... SP, hoe lang gaat de SP nog de hoge inkomens erbij houden hè, dat we bereid zijn om zoveel te betalen voor mensen die bewust de verkeerde weg inslaan. Daar gaan we. Jij zegt bewust en daarmee doe jij ook bewust mee, natuurlijk, aan die stemmingmakerij die het CPB ook. Ja, nou, wij doen nou aan maar... stemmingmakerij. Dat is toch net even wat. Ja, ja. Nou, anders. en ik noem het stemmingmakerij. Mm -hmm. En kijk, ik denk echt dat op het moment dat je mensen met mensen het gesprek aangaat, dat het gedrag en je leefstijl leidt tot uh, uh, uh, slechtere uh, kwaliteit mm -hmm. van het leven. Voor jou en voor je kinderen. Dat iedereen. Uh, wil veranderen. Het probleem ja. is alleen dat dat de afgelopen jaren allemaal wegbezuinigd is onder het motto, dat is maar betuttelingen en zoek het zelf Nou, daar ben ik het dan ook niet mee eens. in mee een hebben... supermarkt, in een supermarkt, ja. zit op een zak chips, zit een tekentje gezonde voeding. Ja, dat moet niet gekker worden. Nee, met... maar daar steun nee, ik jou, precies. Renske. Dat is, dat okay, is maar het. We we maar dan ja, met de hoge inkomens. Ja. Nee, wacht moet even. De volgende dan? keer, Renske, leiden, Want we ja. moeten even de laatste minuten toch het delen oh. met nog een luisteraar. Zeer bedankt, Renske. Volgende keer gaan we met jou verder over de hoge inkomens. Dan komen we elkaar zeker tegen SP, Tweede Kamer. Rensgeleid hoor. Ik wil namelijk even Irma van ons, want die hangt al zo lang. Irma, goedenavond. Goedenavond, Joost. Uh, ik ben het niet met de stelling eens. Ik zal je zeggen waarom niet. Er zijn namelijk twee soorten opgeleiding. Ik ben zelf maar met een mavo, dus ik mag uh, laag opgeleid uh, heten. Dan zal ik aan jou vragen: wat kan ik eraan doen dat ik als jonge tiener begint met diabetes te krijgen? Ik was niet te dik. Wat kan ik er aan doen als ik in de dertig ben en het blijkt dat ik en tegelijkertijd een soort MS heb? MS-achtige aanvallen plus hm. dikke darmkanker. Wat kan ik er aan doen dat ik vervolgens door die MS-achtige aanvallen in 2008 minder verlieder ben geworden? Heb ik die ziektes besteld? Er zijn nog meer van zulke mensen zoals ik. Kan ik het helpen dat er dokters zijn die fouten maken? Waarom de MS niet is ontdekt? Zijn dat? Daarom kost ik wat meer ja. geld aan Eens. zorg. Nee. Heb ik dat besteld? Heb jij het niet besteld? Omdat dat ik alleen uh, ja, maar info heb. Uh, nee, dat vind ik een goed punt. Uh, maar het gaat mij ook. Kijk, ik denk dat jij alles tegelijk hebt gekregen. Dat, dat maar God weet hoe dat komt. Het, het, ja, daar ik Precies, Je wens ik je he? wens... veel sterkte bij. Dat is ernstig. Alleen, Erma, het ging bij het CP. Het wel om gemiddelde ze, niet om alleen maar Irma's van ons. Dat gaat wel om een heel, heel patroon van mensen... die ja. niet zoals jij de grootste pech van de wereld hebben. Nee, maar kijk Joost, dan zou men dus moeten kunnen controleren... en als iemand veel te dik is, dan ziet iedereen dat. Een huisarts ziet mm -hmm. dat ook. Ja, ik snap en he? dat die soort mensen... Ja. en als hier ik keer laatste zijn, even op z'n ja. gezegd... dat die dan een soort... ...iets daarbij moeten betalen of wat dan ook. Ja. Want kijk, als dit doorgevoerd wordt, worden ook mensen zoals ik het slachtoffer. Zo is waren. dat. Irma, dank je wel. Ik zet die punt omdat we eruit gaan. Maar ik denk dat jij in ieder geval bent wat je altijd zult zien... ...en waar je gewoon gelijk in hebt. Maar ook jij bent zometeen de klos als er anderen uh, bewust de, de ongezonde stijl uh, handhaven. Medestander Paf zegt mij nog eens. Mijn arbeidsongeschikte buurman bouwt schuren, daken. en runt een ponymanage. Hij rookt als een ketter, moet ik voor hem betalen. En zo kunt u op Twitter meer... Mooie tweets zien bij Oneens of Hashtag Eens bij Avondspits. Straks gaat kunststof hier verder zoals bekend. Daarin schrijver Maurits de Bruintegast. Deze uitzending is terug te luisteren op www.omroepwnl.nl/avondspits. Vannacht zijn onze vrienden van de nacht er, van WNL vanaf twee uur te horen op deze zender. Met onder andere Arjan jan en Henk Krol. Morgenavond weer een nieuwe vanaf half zeven. Tot dan.